Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. Op dit moment zijn er 12 vertragingen. Totale lengte 31 kilometer. Je krijgt ze vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1 Apeldoorn Amersvoort tussen Stroe en Hoeverlaken. Daar doe je er 11 minuten langer over. A12 Arnhem Oberhausen tussen Oud Dijk en Duitsland door grenscontroles dus 10. En de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven 15 minuten vertraging. De laatste, nee de ene na laatste, de A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 12. En de laatste is de A66. Geleen Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland doe je er acht minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.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 U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt. Kippie. Zorgeloos genieten van je vrijheid tijdens jouw unieke vakantie. Bij Eliza Was Heer is een all-risk auto altijd inbegrepen. Ontdek het zelf op ElizaWasHeer.nl Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme.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 Super stemmen bij elkaar. Andy Lennox en Rita Franklin en Dave Stewart... die het uh, helemaal aan elkaar produceerden. Eurythmics or the sisters are doing it for themselves. 80s only, de beste 80s het hele weekend lang bij Radio Veronica. Het is uh, kwart over twee, de zaterdagmiddag in volle gang. En uh, Martijn die meldde zich meteen, die zegt... wat een heerlijk liedje zeg. Op dit moment uh, bezig met de verhuizing. We kunnen nog wel even door. Blijf vooral doorgaan met dit soort muziek draaien. Gaan we doen Martijn, blijf erbij. En uh, zometeen hier onder andere muziek van Odyssey... Going Back to My Roots ga ik voor je draaien... Ook dat heerlijke liedje van de Bengals, Walk Like an Egyptian, komt eraan. Eerst een van de allerbeste bands uit de 80's. Hier is YouTube bij Veronica. Egyptian, minister, like minister, altijd meteen een dansje erbij. Ja. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar... Bij mij gaat het eigenlijk vanzelf. Zodra ik de eerste tonen van de Bengals hoor met Walk Like an Egyptian... dan uh, doe ik dat ene handje naar voren, het andere naar achteren... en dan uh, ja, gaat die beweging erin. hier um, hoorde je ook nog, Going Back to My Roots. Daar ging Saskia hartstikke lekker op. Ze zegt wat een heerlijk liedje, zoveel opgedanst in de ethisch. En wat fijn om het weer terug te horen. En Walter uh, Eertman die meldt zich ook via de Radio Veronica app... die zegt, het uh, gaat weer heerlijk met jullie op de radio. Lekkere muziek, dan gaat alles beter. En zo is het natuurlijk ook. Hoe beleef jij de ethisch? Only Weekend, de beste 80's bij Veronica, met Simon LeBan en de mannen van Duran Duran nu. Radio Veronica time die eigenlijk... Uh al sinds de ethisch bezig is om het succes dat ze in dat tijdperk hadden te evenaren. En dat lukt steeds bijna, want ze maken best goede platen. Ook de afgelopen jaren nog. Maar het is net niet genoeg om het succes weer te vinden. En dat is jammer. Dat lijkt me ook enorm frustrerend. Maar aan de andere kant, ze hebben veel bereikt en uh, treden nog steeds op. Kunnen er nog steeds goed van leven. Dus we hoeven ook geen medelijden met ze te hebben. Notorious hoorde je hier bij Veronica verder onderweg zometeen. New Young, keep on rocking in a free world. En UB40 en Chrissy Hines staat voor je klaar.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 Dat is het geluid van de Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijdt mijn autodoten los. Is iedereen oké? Okay? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. En jij weer met je honden op wat. Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer... krijg je bij schade vervoer dat bijpast. Centraal Beheer. Veronica Weerbericht. 1 over half, 3 op veel plaatsen bewolking, maar ook hier en daar wat zon. Vandaag 8 tot 12 graden. Vanavond regen en ook morgen een wisselvallige dag. Met van tijd tot tijd een bui 9 tot 13 graden wordt het. Na het weekend regen, maar er volgen ook een paar droge dagen. Woensdag kan het met 13 graden tot 19 lokaal heerlijk lenteachtig worden. Kijken we eruit. Eerlijk is eerlijk. Het veronica verkeer dan door Flitsmeister. 10 vertragingen, totale lengte 38 kilometer. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A1, Apeldoorn en tussen Stroe en Hoeverlaken. 10 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen tussen oud -Dijk en de Nederlandse grens. Daar doe je er 11 minuten langer over. En de A12, Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Duiven. Een vertraging van 17 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf... Zes uur. En nu. Dennis Hubee. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Radio Veronica. 80's only. They say we young I got flung. Bij Veronica... Jesse van Dijk die zegt... Oh, wat een heerlijk liedje. Echt genieten van Dexy's Midnight Runners geplaybacked op school. En nog steeds als ik hem hoor... ga ik terug naar de tijd dat ik als klein... klein kind daar op school rondliep... en uh, deze muziek uit de speakers hoorde komen. New jong hoorde hij ook nog. Keep on Rocking in the Free World. Een uh, man zou naar Nederland komen. Zou een uh, wereldtour gaan doen. Maar hij heeft het uiteindelijk allemaal afgeschoten. Wat er precies aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Maar het feit is wel, het gaat allemaal niet door. Dus um, had je kaartjes... dan uh, zou ik uh, nou, kijken of je er wat anders mee kunt doen. Misschien inlijsten en... Uh, als aandenken bewaren. Wie weet worden ze ooit nog eens geld waard. De beste eten is bij Veronica het hele weekend. Zometeen, onder andere, even een klein batteltje. Ik kreeg namelijk een suggestie binnen van iemand die uh, had wel een ideetje daarover. Dat is uh, Noah Visser. En uh, Noah die zegt: Ik heb twee liedjes tegenover elkaar gezet. Ik ga ze zo aan je voorstellen. En dan mag jij gaan bepalen welke er helemaal gedraaid gaat worden. Kim Carnes verder onderweg. Bette Davis-Eyes, hoor je naar Patrick Cowley en Sylvester. Do you wanna funk? We'll be right Zijs bij Veronica. Beste ethisch, het hele weekend lang. Wat zou jij willen horen? Wat is uh, een absolute ultieme herinnering aan het tijdperk dat muzikaal alles kon? Want laten we eerlijk zijn, er is veel gemaakt in die periode. Er werd gedanst. Er werd af en toe depressief gekeken als je wat van de meer alternatievere dingen hield. Er werd gehip-hop, Er werd. Uh... Nou ja, eigenlijk qua stroming werd er van alles gemaakt. En het komt allemaal voorbij. Dit hele weekend van Veronica. Alles gemaakt in de periode januari 1980... tot en met 31 december 1989. En deze, die hoort daar zeker wijs. Simple Minds. Don't you look back on the big love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 Voor een beter werkend Nederland. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in aanbieding alle Wapenaar 48 Plus Kaas. Plakken of stukken met 50% korting. Alle melkuni brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten. Nu 4 voor maar 5 euro.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 De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Goed nieuws: de Big Event van Opel is terug.